Wouter Jong met het NOS-journaal. Het grondpersoneel van KLM gaat pas na de zomervakantie verder met de actie voeren voor een betere CAO. Dat heeft vakbond FVV FNV bekendgemaakt. Vorige week besloot de rechter om vanwege de drukte op Schiphol in de zomer voor de tweede keer een staking te verbieden. FNV is het daar niet mee eens, maar legt zich wel neer bij het oordeel. Daarom volgen pas na de zomer nieuwe acties. Het grondpersoneel van KLM wil onder meer beter loon. Het vakantiepark in Donburg, waar vanmorgen brandwoede in een zwembad, blijft de komende dagen gesloten. Volgens eigenaar Landal blijft het park tot en met zondag dicht. Honderden vakantiegangers worden overgeplaatst naar andere parken. Of moeten hun vakantie annuleren, meldt Omroep Zeeland. Door de grote brand is een technische ruimte getroffen... waardoor er geen warm water, gas en elektriciteit is op het park in Donburg. De Britse politie heeft vier jongeren opgepakt voor een cyberaanval op een aantal winkelketens. Het gaat om een vrouw en drie mannen van tussen de 17 en 20 jaar oud. De groep gebruikte gijzelssoftware voor de aanvallen. Die waren gericht op onder meer de warenhuizen Marks Spencer en Harrods. Bij Marks Spencer lag de online verkoop zeven weken plat wat honderden miljoenen heeft gekost. De licentiecommissie van de KNVB trekt de proflicentie van Vitesse per morgen in. Dat heeft de Arnhemse eerste divisieclub zelf bekend gemaakt. Volgens de licentiecommissie omzeilt en ondermijnt Vitesse structureel over een langere periode het licentiesysteem en blijft dat doen. De club heeft ook nagelaten de laatste kans die het kreeg in het voorjaar van 2024, toen het ook de licentie dreigde kwijt te raken aan te grijpen. Vitesse is niet eens met het besluit en overweegt in beroep te gaan. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het komt af naar een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken. Vooral aan de westkust veel zon. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook in het weekend vrij zonnig zomerweer en boven de 25 graden. Vanaf zondag kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de werkzaamheden bij Amsterdam staat het nog steeds vast. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging bijna 10 minuten voor de aansluiting met de A10. Op de A9, daar heb je nog een kwartier op onthoud van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoefendorp en de afrit AMC. En op de A10 Noord voor de Koentunnel is de vertraging ook nog bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 week begonnen we er ook al mee met een uh, nummer van de Sign of Leo. Dat was een uh, wat oud nummer. Maakte toen een onderdeel uit van een blokje over moeder natuur. Maar dit uh, heeft toch een hele andere lading. Want dat was Look at What You've Done. Maar dit is uh, de meest recente single die Martin Erich schuine streep de Sign of Leo heeft uitgebracht. Dat het nummer dat heet Tell Me. En dat slaat op een wielrenner. En dat is een leuk bruggetje met het heden, want uh, er is op dit moment een heel groot uh, wielerevenement in Frankrijk aan de gang. Dat heet De Ronde van Frankrijk en die Frank van der Broeke, dat was ook ooit een van de deelnemers. Maar die man, die kwam op een uh, heel vervelende manier aan een einde. Volgens mij heeft hij ook zelfmoord uh, gepleegd. En daar ging onder meer dit liedje over, uh, want hij, Martin Irigje, die zat naar een Belgische documentaire uh, te kijken over het leven van deze wielrenner. En dat vond hij toch behoorlijk aangrijpend. En daar heeft hij dan dit nummer over gemaakt. En dat nummer dat heet Tell Me is inmiddels dus alweer een maandje of twee uit. Uh, het is vandaag, als wij hier elkaar spreken hier op deze radio, 10 juli. En wat een uh, zweethoofd, uh, of wat zeg ik, een bezweet voorhoofd heb ik gehad de afgelopen anderhalve week. Want ja, het was de bedoeling dat ik hier Bodine Monet zou uh, gaan uh, verwelkomen, maar... Ja, dat ging op een, een of andere manier niet goed. Ten eerste voelde ik al een beetje nattigheid, want er werd niet gereageerd. Uh, maar daar kon zij niks aan doen. Want het schijnt een uh, een, een of ander momentje ergens in, uh, in een overzees gebiedsdeel te zijn... waarbij het internet niet helemaal goed werkt. Nou, dat kan gebeuren. Dan komen je mails of je apps of weet ik allemaal wat niet helemaal goed adequaat binnen. En zelf kun je ook niet reageren. Dat is één. En twee, het is ook helaas bij haar even verkeerd in de agenda terechtgekomen. En gelukkig kwamen we daar zo'n beetje aan het begin van de week een beetje achter. Dus toen werd er even een noodsprong gemaakt. Maar ja, die noodsprong, daar hadden we nogal ruim de tijd voor. Want ja, toen hadden we nog een andere dorpsgenoot. Want we maken dit programma in Zandvoort. En Bodine Monet woont in Zandvoort. Maar datzelfde geldt ook voor Wendy Moore. En die had afgelopen vrijdag haar uh, release show van de EP Tangled Wiring... En dus werd er al uh, even al een beetje heen en weer geappt van... ...joh, zou je het uh, leuk vinden om dan tussen 9 en 10 hier langs te komen? Nou, dat, uh, uh, dat was dan ook bij deze wel snel geregeld. Maar door het wegvallen van Bonnie Monet was dat op een gegeven moment de vraag... ...zou jij ook om 8 uur kunnen beginnen? Geen probleem, zei Wendy. Ik kom uh, gewoon vanaf 8 uur uh, en dan gaan we gewoon het helemaal uh, hebben over die EP. Dus uh, Wendy Moore is vandaag de gast in deze alternatieve VM, Dus het is toch ergens een beetje last minute uh, gedaan, maar uh, zo is een beetje het uh, proces geweest van uh, de afgelopen week. Nou, uh, dat wil niet zeggen dat Bodine Monet helemaal uit het uh, beeld, uh, beeld is verdwenen. Dat is het niet het geval. Want we proberen dan natuurlijk haar nog even goed te strikken voordat die popronde echt uh, gaat beginnen in september. Want we zitten halverwege juli en voordat je het weet is het al september. Want of op het moment dat september eh, begint, begint Zwaardvis ook weer. Dus dat, uh, dat is de radioprogramma waar ik af en toe op de, de zaterdagmiddag uh, zit te luisteren. Iets eerder beginnen zij. Maar uh, dan uh, weet je alweer dat uh, dan het najaar alweer aangebroken is. En dan zijn de festivals ten einde. En dan begint de popronde uh, dan aan zijn tournee. Dus, en die tournee die ziet er heel erg leuk uit voor Body Monet, Want die mag daarin meespelen. Uh, dat is niet uh, voor de gast Wendy Moore. Uh, wel weer voor Melanie Ryan. Want we hebben daar ook nog een gesprek mee. En dat zullen we een beetje doen in het tweede uur. Dus normaal gesproken zou ik dat altijd doen in het eerste uur. Maar omdat dit uh, een beetje hotsknots begonia uitzending is uh, geweest. In de zin van uh, hoe we het een beetje tot stand hebben gebracht. Komt Wendy pas om acht uur binnen. Dus we moeten dan de soundcheck zo'n beetje doen. En daar zit dan ook het uh, gesprek met Melanie Ryan in. Over de single buckle down. Die heeft ze al laten horen. Tijdens een optreden in IJsselstein bij Melanie and Friends. En daar zaten we bijvoorbeeld Dolce Beringer in. En natuurlijk ook Koen Alvarez. Ja. Nou, als ik het dan toch over die uh, Dolce Beringer heb. Want dat vind ik toch altijd wel weer leuk. Want die komt uh, komende week... Uh, ...komt hij langs. Tenminste in de, in de uitzending dan, telefonisch. Want dan gaat ze wat vertellen over haar nieuwe single, Lucky. En die heeft ze ook al laten horen bij diezelfde Melanie and Friends show. Maar Dolce Berringer eh, heeft al twee singles op naam staan. Vorige week hebben we één single al laten horen. En dit is die andere. En de, de single die je nu gaat horen heet 18. If I'm ever gonna use all the shit that I've tried to learn They took away my license after drinks at the bar I was speeding the highway in my dad's old car Dit van Noland. Ja, die, die zit ook soms nog wel eens een beetje in de uitzending verstopt. in deze dus ook. De single die ik vorige week van Dolce Berger heb laten horen... dat heet Home is Where You Are. En de single die je net hebt gehoord heet 18. En dat heeft natuurlijk iets te maken met haar leeftijd. Want het is nog een piepjonge songwriter die we nog hier mogen laten horen. Volgende week dan hebben we er ook telefonisch in de uitzending... Want dan gaat ze wat uh, vertellen over de single Lucky. Het wordt trouwens wel een beetje spitsuur volgende week met, uh, met allerlei telefonische interviews. Want er is nog een naamgenoot van de heer van S. Die uh, jongen die heet Leon Weiderbos En die uh, is van Dutch Coast. En die komen volgende week ook met een nieuwe single. En die ga je ook ja. horen. Ja, ja, ja, ja, Leon. Zo werkt dat uh, in dat opzicht. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, ander materiaal. Want ik zat te, te luistervinken van de week, maar ik moest het ook... Uh, ik, ik weet het ook, want Gerda Heusinkveld uh, was hier de laatste live gast. Dat is inmiddels alweer een maand uh, geleden, zolang uh, is het alweer terug. Uh, die vertelde al iets over de single van Martine Bond. Nou, ik was uh, afgelopen maandag aan het luisteren bij collega Roy de Smet. Want uh, alles stond bij de lokale omroep van Volendam-Edam in het teken van de palingsound. Nou, hebben ze natuurlijk ook nog het andere geluid van Volendam? En Vroest, daar zat die single van Martine Bond dus ook in. Ik denk, ja, daar kan ik ook niet uh, verder achterblijven. Dus ik uh, ga hem ook laten horen hier, dus Out of sight van Martine Bond. Hands itself destruct, Done with seeking mine. Now is the time to bend or to rise. Shiver. Koud zwaai het Uh, golf wordt uh, besproken door twee heren. Dat, uh, dat is uh, wel leuk. Zullen we, even, uh, zullen we even luisteren vinken wat ze allemaal een beetje te vertellen hebben? Nee, ik ga het rustig doen. Ja. We spelen altijd met z'n tweeën, want we laten altijd of twee anderen erbij zijn. <laughs> Kijk, daar zitten wel te luisteren. Ja, een beetje afluisteren. Van hoe, hoe de handicap van, uh, van twee heren is uh, in dit opzicht? Goed, uh, dat was, uh, was Martine Bond met Out of uh, daarvoor hoorde je uh, On The Border van uh, Newland. En dat uh, bracht de tijd op vijf half acht. En dan denkt iedereen, hé, hey, er komt dan meestal een interview aan. Nee, nu even niet. Want uh, we moeten eerst even wachten tot uh, uh, Wendy Moore in de studio is. En dan wordt er een soundcheck gedaan. En in die soundcheck, dan kunnen we dat interview uh, onder meer uh, laten horen. Dus dat is een beetje het plan. Dus dat uh, gaan we nu nog even niet doen. Maar we hebben natuurlijk wel uh, uh, nieuw materiaal. Dat is alweer een tijdje uit. Want het is een week of twee, drie is het inmiddels alweer uit. En dat is van Marvin Adam En schrijf maar op, die komt 14 augustus hier naar deze studio. Om uh, een deel van het materiaal wat hij uh, heeft gemaakt uh, laten horen. Dus dat uh, is 14 augustus. Maar nu klinkt hij nog uit het blik... ja, blik... Maar gewoon uh, de versie zoals we hem hebben aangeleverd gekregen. Het uh, is het titelnummer van het album. Eet, slaap en hustle. Ja, yeah. Marf. Ik heb net mijn uh, laatste album afgemaakt. En ik dacht, weet je. Ik ga gewoon een nieuwe tune maken. Ah, ik plan mijn dag voor ik ga slapen. Ja, yeah, Ik word pakken en ik doe shit. er gebeurt niet veel deze dagen. Want ik ben alleen gefocust op mijn loon. Hey, ik eet.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 ja, yeah, ik word pakken, en ik douche shit, er gebeurt niet veel deze dagen, want ik ben alleen gefocust op mijn loop. Hey, ik eet, slaap, hustles. Ja, yeah. eet, slaap, hustles. Ja, yeah. ik eet, slaap, hustles. Ja, ja, ja, wat zou ik anders moeten doen? Er valt niet veel meer te doen dan de winnaars zijn. Ben je nog bij de start? Focus op de finishlijn.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 Er zit een uh, verhaal aan vast. Waar even wachten hoor. Ik In de Ik zit een beetje er doorheen uh, te kletsen door bij een wat tweejarig pukkie uh, te vertellen. heeft, Want uh, daar is ook het uh, liedje min of meer ontstaan. Want het liedje is ontstaan op een moment dat deze um, Frederike Palme en Wart Rijmerink, beter bekend als Inkt. En ze hebben in 2023 namelijk bijvoorbeeld iets uh, geschreven over een stadsdeel Amsterdam-Oost. Maar uh, ze hebben ook hun, uh, ja, hun reizen eigenlijk min of meer uitgewerkt in de muziek. En dit was zo'n moment, want uh, de tweejarige dochter uh, die uh, ging voor het slapen gaan... Altijd een stukje voorlezen uit een boekje. En zo is eigenlijk ook Dikkie Dik geboren. Een, een melancholische song over opgroeien en loslaten. Dat is een beetje het, uh, het verhaal achter deze single. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Eet, Slaap en Hustle. En daarover gesproken, dat is Marvin Adam. Die komt 14 augustus hier naar deze studio. Dan gaan we verder met uh, de volgende. En dat is S. Planeet, s -planeet, En dat nummer dat heet The Show. Saw you sleep again. Should turn off your TVs, but you can. One more story But only if the next one's true Do you ever wonder Why you never wonder no more komt nog meer trouwens van deze man aan. Uh, dit was al vooruit uh, gelopen op een album wat hij uh, aan het opnemen is. Ik uh, zit zomaar weer even plaatje praatje te doen. Dan wordt het even tijd dat ik weer twee nummers achter elkaar uh, ga laten horen. Um, Undress Me heet de nieuwe single van uh, Ayon. Ik probeer uh, bij Ayon het uh, zover te krijgen dat ik die komende donderdag, dus volgende week donderdag al kan laten horen. Maar uh, dat moet toch eventjes uh, blijken of we dat voor elkaar uh, krijgen. Wel uh, weten we dat uh, deze Aion zeer bekend is. Want uh, dat was ook afgelopen maandag in die... ...formale tijden uh, voor een Damse omroep. Die nee. de Palingsound uh, als week van de muziek uh, centraal hadden gesteld. En daar had het, uh, Roy de Smet het ook over. Die liet toen een ander nummer horen van Aion. Maar wij doen het met de track... Die ze ook als single heeft uitgebracht bij King Ford Records. En dat is dit nummer Circle of Blame. I've told you I've done you I want you baby no reason to lie underneath the stars just you and I I give enough you're wanting more open up believe me. at the doors I like the feeling can't ignore rushing like waves on the golden shore Time stands Still when I miss you baby I get just I think I like the feeling times stay still when I miss you baby I get just I think I like the feeling Time stay still when I miss you baby I get just I think I like the feeling Time stay still when I miss you baby I get just I think I like the feeling Thank you. You don't know what you want For a second you love me and the moment it's gone Baby, I've arrived for you, you don't know the half of it Words can never describe the things you always do But you sure, better move along I think I like the feeling time, stand still. When I want baby out, get just I think I like feeling baby get just I think I like the feeling time, stand still. When I want baby out, get just I think I like the feeling baby get just I think I like the feeling baby I get just ze komen ook uh, zelfs uit de buurt. Harlem komen ze van aan. Time stands still. En daarvoor hoorde je Aion met The Circle of Blame. En volgende week dan komt haar nieuwe single uit Undress Me. Uh, tegenwoordig resideert ze al lang al niet meer in Edam. Maar uh, schijnt ze ook in Portugal te wonen. En heel af en toe uh, is ze dan in Edam. Maar omdat ze dus uh, ja, uh, uit Noord-Holland komt... heeft dat uh, alles uh, te maken dat we dat gewoon meetellen uh, in Noord-Holland. Ja, Zo simpel is dat dan. Um, we gaan uh, weer verder, want een tijdje terug, dat is ook alweer een week of drie, vier geleden, hadden we Amor in uh, de uitzending. En dat ging over de single Blue Velvet. Lijkt me goed om die single nog eens even te laten horen. you all the time i don't mind hope that we can make it work got me stuck in Come on. I am to design. The for the J's, all my days for show. I am to the players, the ladies all my mates and home. Still smoking up greens, turn their everyday dream to a vision of a team on. Till it makes all of us scream, when my no scheme brings hype to the scene, yeah. five fresh of a bream, all swimming upstream, bringing colors for a drummer's cuisine. We doing shows, know what that means? The groove trains blowing off steam. More And we don't stop going. If the train wasn't loaded, it gon' stop rolling. Through the shade or the sun, or it don't stop snowing. Could be raining for months or a hurricane blowing. But the closest we'll come to a stop is slowing. Cause to make it, we must keep the ball on rolling. To the place, to all but the lost, are noise. Walking tall, tall grass, we ain't gon' start mowing. When we blaze, when we chain the dope two, a, yeah. That's the taste of the brothers in yeah. the back of mine. I two, a, yeah. you, for the jays on my days to show. Wanna play with the ladies all my mates and hoes. Only tough lucks will be bin on. Hard in our shell every day. Just to get frowned up or spit on. Now I make a smile while we're on stage. Only after ice you can skid on. Hoes won't give you a name. You cannot pee with the lid on, but I worry about the times. We don't know what to make in the switch. And we wake one morning and we may stop for it because we made our story. Papa told me till the same got boring. When the rain starts pouring, something great starts forming. I aim straight for the sky didn't for it. I get high for the times I'm soaring. And when the climb's out of fire, simple ride, it's a ride. Right. Rough winds give you tough wings for it. <laughs> Hit so the haze when we blaze and we chain the dope. So It's the day to the brothers in the back of mine. So Put the flames with the jays on my days to show. Put the flames the ladies on my mates and hoes. Hit so the haze when we blaze and we chain the dope. Twee nummers achter elkaar, Amor met blue velvet en dit was Dutch Coast. En meniggen hier in Zandvoort zou denken van, hey. Dat klinkt mij toch bekend in de oren, want uh, dit programma wordt in Zandvoort gemaakt. Dat klopt, want er was ooit nog eens een keer een uh, programmamaker binnen de ZFM Zandvoort-burelen, want die uh, was nog ooit actief. En die besloot op een gegeven moment internetradio te maken. En hoe heette dat uh, radiostation? Dutch Coast Radio. Ja, zo was het. En uh, dat, uh, dat wist uh, deze Leon Weiderbos, uh, wist hij niet, maar ik ga het hem wel even straks. Tenminste, de aankomende week even gaan vertellen hoe dat uh, geschiedenismatig zit. Want uh, Dutch Coast is niet helemaal een onbekende naam, wat dat betreft. Maar zo heet deze band wel. Uh, ze gaan volgende week weer een, uh, gaan ze een nieuwe single uitbrengen. Dit was hun eerste single, uh, I'm So In Love. En volgende week dan uh, De opvolger. En daar gaan we met hem ook over praten, want hij was één van de mensen die... Tijdens het Sneak Peek Festival, dat is ook al hier inmiddels drie tot vier weken geleden geweest, in Haarlem. We gaan er nog eentje laten horen en dat is van iemand die hier ook op visite is geweest. Toen nog eigenlijk een beetje aan het begin van haar muzikale loopbaan stond. En inmiddels heeft ze een EP uit en dat is deze Series. En God May Forgive You', die je aan het eind van dit uur gaat horen. <middels> You're burning inside of me A flame that sees You turn to see my face I turn to stone Eyes hungry You want me Justified when you cross the line Flesh piercing Clothes tearing. I close my eyes and swallow my pride Now I'm staring at the ceiling and feel the walls growing closer to my face